Volgens Britse inlichtingendiensten leidt dat... tot meer internationale conflicten en pandemieën. De mensheid is grotendeels afhankelijk van deze ecosystemen. Zeker 1,2 miljoen Oekraïners zitten zonder stroom... na grootschalige Russische luchtaanvallen... op de energie-infrastructuur vannacht. Van hen wonen er 800.000 in Kiev, melden de Oekraïnse autoriteiten. De Oekraïnse luchtmacht spreekt van een massale aanval op Kiev. Het luchtafweer van de stad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 maar op het moment van de moord was hij in het ziekenhuis voor de geboorte van zijn zoon. Toch verklaarde een witte jury hem schuldig en werd hij geëxecuteerd. De zoon van Wolker vroeg in 2022 om herziening van de zaak. Het Amerikaanse Openbaar Ministerie erkent nu dat de man er niets mee te maken had. Het weer in het noorden en oosten, nog kans op gladheid door IJssel...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 Gaat u vangen, zei Pim voor het tweede uur. Nou, we zijn weer zeer benieuwd naar de muziekjes die Pim allemaal, allemaal gaat draaien voor ons. Altijd goed om, om te zien. Aangeschoven is de wethouder Kloet. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, we het over twee dingetjes hebben. Uh, openbare ruimte. Toen zei u tegen mij van heb je even... Nou, dat is natuurlijk een mooi waar we het <laughs> lang over kunnen hebben. Dus ik weet niet hoeveel we hebben. Maar, <laughs> nou, um, ik heb een aantal punten opgeschreven... en daar hebben we het al een keer over gehad. Nou, ik wil ze toch even benoemen. Ja. Maar eerst uh, de inloop over het Badhuisplein. Was u tevreden? Um, nou, ik vond hiervan een, een mooie opkomst. Uh, ik denk dat er uh, heel veel uitgelegd is. En wat ik in het begin ook zei... Uh, er is een wens geweest... Uh, zowel bij de inwoners als bij de gemeenteraad... wat trouwens ook inwoners zijn om op enige moment regelmatig uh, nou, toelichting te geven van waar zijn we nou eigenlijk mee bezig. Uh, dat kan erin resulteren dat we op zo'n moment niet heel veel te vertellen hebben, maar aan de andere kant geef je wel de mogelijkheid om uh, vragen te beantwoorden. Ik denk dat dat uh, goed gebeurd is. Uh, ik, vond de opkomst, uh, ik was er smiddags. Ik vond die opkomst redelijk really goed, eigenlijk wel uh, heel uh, erg uh, goed. En, uh, ik denk ook dat ik, de mensen die ik heb gesproken, sommigen waren blijven kritisch. Dat mag natuurlijk en zo hoort het ook. Anderen waren uh, tevreden en ze zeiden: nou, eindelijk uh, gebeurt er wat. Um, en ook als het gaat over het invullen van het plot van het Holland Casino, uh, heb ik positieve, uh, positieve geluiden gehoord. Mm -hmm. uh, dat daar. Uh, nou, uh, dinosaurus komt rondlopen. In ieder geval, in ieder geval de dinosaurus van de komende <laughs> twee jaar. Ik denk, daar, ook daar hoor ik veel uh, een positieve geluiden. <laughs> zeker mensen met kinderen. Dino's uh, schijnen bij de kinderen heel erg populair te zijn. Um, en ook voor de periode daarna hebben we laten zien: van, nou, wat willen we daar nou eigenlijk? Um. Springtij, Kees maar loopt daar ook rond. Is die ingehuurd door de gemeente om iets te ontwerpen? Ja, die is tussen de, de stedenbouwkundige, schuimstreep architect, schuimstreep bekend in het dorp. Nogal? Ik denk, nogal. Ik denk dat dat belangrijk is. Um, om iemand te hebben die het Zandvoortse gevoel heeft. Um, die ook al meerdere dingen in het dorp gedaan heeft. Hij heeft bijvoorbeeld ook bemoeid met uh, Waartorenplein. Uh, nou, ik denk dat het een, een hele goede is om, om in te schakelen, inderdaad. Ja. Ja, dan krijgt hij een beetje grijze haren van, uh, van het watertoren. Ja, denk ik, dat kan best. <laughs> Kijk, de route ernaartoe naartoe kan soms een beetje. Uh, uh, nee, de toren zelf de, is ho nog uh, hobbelig zijn, maar het gaat om het resultaat. De toren zelf is nogal lastig, ik oh, de heb ik besproken. Ja, uh, dat statuut zou hij eigenlijk willen behouden. Als monument, maar er zit zoveel betonrot in dat hij daar echt een probleem mee heeft. Ja, en, en uh, dus Jammer. Je, je ziet nu al, er staat nu al een enorme naast. Dus de, de opbouw van de watertoren zelf die gaat echt uh, nu beginnen. Uh, maar het, het, in, het, in de afbraken was wat meer uh, problemen. Uh, ook qua asbest is daar wat meer gevonden. Dus uh, vandaar dat dat iets langer hmm. heeft geduurd. Als je daar dan uh, staat als wethouder, word je ook aangesproken. Uh, heb je nog uh, adviezen gehoord? Um, nou, geen adviezen. Ik sprak iemand die zei... zonder dat het casino verdwijnt... Ja, daar kan je moeilijk iets op zeggen. Dat, dat, dat, dat, kan, dat, dat kan je vinden. Aan de andere kant... Uh, hoor ik ook dat mensen heel blij zijn... dat er na 37 jaar... eindelijk wat gebeurt op het uh, Badhuisplein. Dus dat is ook... Uh, ik denk dat uh, de, de, denk dat de hoofdmoot is. Ik hoop het, want ik heb daar heel veel energie... en tijd in gestoken de afgelopen tijd. Niet alleen ik, maar jullie weten ook... dat uh, het ambtenaarapparaat daar... Uh, de Bestuurders in steunt. Uh, we hebben met z'n allen daar echt heel veel tijd in gestoken. En uh, ja, moedig voorwaarts, hè, zou ik bijna zeggen. Is er uh, uh, nog een beetje gezeurd over de doorkijk naar de zee? Nu hoort dat ze nu dan wel. Uh, maar ik, ik, ik denk toch wel dat dat een gepasseerd station is. A. Ah, vond ik dat op zich al een, een aparte discussie. Uh, ik zal niet in details treden, maar. Uh, we, kijk, het, het besluit is genomen door de gemeenteraad een jaar geleden inmiddels. En uh, wat ik van de week ook heb gezegd. Als de raad een besluit neemt, is het aan het college om het uit te voeren. En daar zijn we mee bezig. Dus dat gebeurt nu. Ja, dan kom ik er toch even op terug over die motie afgelopen uh, dinsdag. Daar ja. wordt aan het college gevraagd om het weer helemaal uh, terug te brengen naar 2021. Uh, wat vond u daarvan? Nou, wat er in ieder in stond, dat alle ontwikkelingen die nu uh, gaande zijn... dat die gestopt moesten worden. Uh, ik refereer even aan wat ik net zei. Wij vinden ja. uit wat de raad besloten heeft. En uh, daar zijn we bezig. Ja, het staat de raadsleden vrij. Ik zeg het altijd maar zo. De raad gaat over zijn eigen agenda. Het staat de raadsleden vrij om elke motie in te dienen die uh, hij of zij wil. Ja. Maar hij werd ook niet aangenomen hebben we niet aangenomen? Nee. Nee. nee. Meerdere moties werden niet aangenomen, zal ik trouwens. Ik vaker voor dat moties en amendementen... die hebben we ook nog eh, niet worden aangenomen. Nou, sommige eh, wel en sommige niet. Ik, had, ik heb ook naar de, de, de GVVP zitten luisteren... en die had ook wat uh, amendementen en wat, uh, wat moties... die uh, niet aangenomen werden. Het GVVP is wel aangenomen, overigens. Ja, ja. Um, nou, tot zover het Badhuisplein. Mm -hmm. um, het, inderdaad, er gebeurt eindelijk eens een keer wat. En dat is al, uh, al heel wat. Nee, wat uh, hoeveel jaar zijn jullie ook alweer? 37, well, inmiddels in, in, in, in, bijna 38 <laughs> jaar. Volgens mij was het, de afbraak van Bauwers destijds uh, afgerond in 1987. Nou, ik, ik kom inderdaad nog uit de tijd van Bouwers. Uh, Wij liepen er onderdoor richting, uh, richting strand. Dus overzicht gesproken, dat was er niet. Uh, openbare ruimte. Um, daar wil ik het ook even over hebben. In het coalitieprogramma staat uh, een heel stuk over openbare ruimte. Onze badplaats verdient een aantrekkelijk winkel-uitgaansgebied... zowel voor de bewoners als voor de bezoekers. Met name Kerkstraat, Kerkplein, Raadhuisplein, Gasthuisplein, Grote Klocht... Krijne Klocht en Halterstraat. Gaan we verbeteren? Ja. Um, ik heb nog geen verbetering gezien. Um, er is in ieder geval uh, een aantal keer gesproken over... Uh, als het gaat over de zogenaamde pleinenstudie. Die is in de raad geweest. Ik dacht inmiddels alweer anderhalf, twee jaar geleden. Daar uh, was een opzet gemaakt van nou, hoe pak je nou... Uh, de pleinen aan, uh, daarbij horend, uh, wat doe je nou op die pleinen, met name aan activiteiten, evenementen, mm -hmm. en, uh, en ik denk dat daar ook wel uh, goed naar gekeken moet worden, hoe, hoe maak je nou een soort connectie in het dorp tussen de pleinen zelf. Uh, dat was inderdaad, en de raad heeft gezegd, nou ja, dit wat er nu ligt, ja, daar dat zijn we eigenlijk niet zo blij mee, ik vertel het maar even populair, dat moet uh, nog eens een keer goed naar gekeken worden, dat hebben we gedaan. Nou, ik, dus dat, dat, uh, um, dat van dat plein, dat speelt al vanaf 2017. Toen is het eerste plan ingediend en dat is uh, heen en weer gegaan. En uh, het had de verkeerde naam, want er stond een naam om uh, bij het plan van. Wat uiteindelijk een mooi basisplan was om het uit te werken. Dan wordt dat inderdaad besproken en er moet er ineens een totale pleinstudie komen. Dan ben je wel even bezig. Nee, zeker. En toen die plannenstudie gedaan was, met daarin een aantal varianten van hoe kun je nou met die pleinen omgaan, werd daarvan gezegd, ja, dat is ook niet wat we willen, dat moet nog een keer gedaan worden. Nou, ik heb dat uh, in mijn portefeuille gekregen, uh, nou, nu een jaar geleden. Dat uh, was een van de dingen die ik uh, snel wilde oppakken, maar mm -hmm. het, het, het is vrij complex. Niet, niet zozeer, um, omdat je goed moet gaan kijken, wat, wat, wat wil, Kijk, de vraag, wat willen we daar nou mee, dat is uh, makkelijk gesteld, maar moeilijk beantwoord. Um, en ik zou ook maar zeggen, de, de sfeer op de pleinen... het karakter van de pleinen, dat is eigenlijk het woord wat ik zocht. Als je nou kijkt naar bijvoorbeeld uh, bij het, het Louis Davids... Uh, als je dat vergelijkt met het Raadhuisplein... als je dat weer vergelijkt met het Gasthuisplein... dan zie je al dat je eigenlijk met drie uh, ja, heel verschillende pleinen en plekken te maken maar ja, hebt. Maar het is toch niet zo erg moeilijk om te zeggen... ik wil van het Raadhuisplein een evenementenplein maken. En dan, teken, is, en dan teken je dat in... Zeker, maar dan zie je ook dat daar de bussen rijden, Dan zie je ook daar dat daar de winkels zijn. Dan zie je ook dat het een belangrijke plek heeft... bijvoorbeeld onlangs was uh, de ijsbaan daar. Die heeft een groot uh, vlak nodig als je... Nou, we willen dat goed, uh, goed neerleggen. Uh, dus inderdaad, het is heel makkelijk om te zeggen... daar maken we een evenement van. Maar de, de impact daarvan... Uh, ...bijvoorbeeld elke woensdag de markt, die heeft er ook mee te maken... ...nou, hier, ik, ik noem zo eventjes uit de losse post vier, vijf dingen op... ...waar je echt rekening mee moet houden. Sterker nog, de belangen van iedereen rondom zo'n plein... ...die kunnen vrij geld zijn. Als je kijkt ook naar het Kerkplein, Kerkstraat, Badhuisplein... ...bijvoorbeeld, die connectie... Uh, ...nou, je, je, haalt net, je haalt net al uh, de discussie aan uh, hoe dat uh, gegaan is... Uh, nou, dan moet je inderdaad wel flink even met elkaar uh, om tafel zitten. Ho hoe komen we hieruit en wat gaan we daar nou precies is mee doen? Daar, is daar uitzicht op, op dat Raadhuisplein? Komt er een, uh, binnenkort er een is nieuw... is sowieso uitzicht vanuit het Raadhuis of, ja. zelf. Maar daar kom maar ik zo Want het, het uitzicht wordt belemmerd door een lantaarnpaal die al vijf jaar onthoofd is. Maar daar kom ik straks nog even op terug. In ieder geval staat de paal er nog. Dat vind ik al heel wat. <laughs> uh, ja, nee, de zeekuids. Ik ben daar, uh, of ik, we zijn daar druk mee bezig om dat uh, nieuwe... Uh, <laughs> kleine studie te doen. Mm. Um, dus wat dat betreft is dat uh, ja zeker staat dat bij ons op het, op het netvlies. Maar ja um, kom ik toch terug op het coalitieprogramma. Uh, mm. Dat is uh, aflopend, want we gaan in maart gaan we weer uh, kiezen. Um, Halterstraat um, is niks gebeurd. Halterstraat is uh, zelfs gevaarlijker geworden. Door het inbrengen van de kabels van KPN zijn er verzakkingen uh, uh, gedaan. Waarvan diverse meldingen zijn uh, gedaan. Uh, nog steeds vallen fietsers in die, over die stoeprand. Um, er wordt al, al heel vaak geroepen en gedaan over die haltestraat. Is daar zicht op dat die bestrating uh, dan wel de hele straat uh, vernieuwd gaat worden? Uh, zeker als het gaat over de ruimte die de fietsers zouden moeten krijgen. En daarom is het vorige week ook hard gewerkt om die uh, fietspad te verbreden. En voor de fietsers uh, veiliger te maken. Dus dat is inderdaad uh, aangepakt vorige week. Ja, dat, is, dat is natuurlijk niks vergeleken bij wat er gebeurt. Er gaan, uh, er gaan mensen die... Uh, je hebt die betonnen rand. Mm -hmm. Die zakt in bij uh, een aantal punten. Waar bijvoorbeeld door de KPN een, uh, een kabeltje getrokken is. En dan gaan mensen gewoon op hun plaat. Daar gebeurt dus niets mee. Als daar in ieder geval gevaarlijke situaties zijn, dan worden die zo snel mogelijk opgelost. Dat is uh, zeker zo. Dat is wel makkelijk gezegd. Ga, en, gaat daar iemand kijken? Want er zijn diverse meldingen gedaan over die, uh, over die stoep. Als de meldingen worden gedaan, dan wordt daar naar gekeken. Dan gaat iemand toe die daar verstand van heeft om te kijken wat moet hier gebeuren. En vervolgens wordt dat. En dat is soms, ik zeg, als het echt, echt supergevaarlijk is, wordt dat met de hoge prioriteit uh, verholpen. Dan, dan, uh, als, dat, als dat niet zo is, dan, uh, of uh, ik moet niet zeggen dat het dan niet gevaarlijk is... Uh, dan wordt in een planning versneld meegenomen in ieder geval. Dan uh, vraag ik u om, uh, als je tijd hebt van de week... om eens even langs uh, het begin van de halterstraat te lopen... tegenover restaurant Sara's, de kleine Griek. Mm -hmm. de, die verzakking zit er al, ik denk al twee jaar. Er zijn heel veel meldingen over gedaan. Sterker nog, is de mevrouw ontzettend op haar plaat gegaan met de fiets. En daar gebeurt dus ook niks. Dus ik vraag om. Gaat u daar eens kijken? En dan, er zijn meldingen gedaan trouwens. Hè, als, de, ja, als de meldingen zijn gedaan, um, zal ik in ieder geval, en dat beloof ik. Ik doe weinig toezeggingen, maar als ik hem doe, hou ik me eraan, eraan. Belofte? Um, ja, toezeggingen beloftes. Dus In de bestuurlijke wereld ongeveer hetzelfde. Um, ik zal daar niet dit weekend, want dan is alles dinsdag. Nee, ik, ik, ik, ik, ik beloof dat ik aan maandagochtend even over zou bellen oh. van wat is daarmee gedaan in ieder geval. Nee, kan, kan dinsdag. Ook. Ik ga er direct vanuit dat de meldingen worden gedaan. Dat is ook heel goed. En vaak is dat vaak ook een punt dat er uh, dingen uh -huh. gezegd worden... of geroepen worden of uh, tegen mij gezegd worden persoonlijk. En dan vraag ik van, heeft u daar een melding van gedaan? Het gaat ook vaak over uh, misschien gevaarlijke situaties of over, uh, vuil op straat. Uh, ook zo'n uh, mooi onderwerp. Uh, en vaak wordt dat dan vergeten om te doen. Uh -huh. uh, en ik roep echt iedereen op van, meld dat nou, dan komt het in het systeem. Dan kunnen we kijken. En als er dan nou bijvoorbeeld een discussie komt van, nou, hoe vaak komt dit nou voor... En we kijken in het systeem en er is nul melding gedaan. Ja, dan zeg je eigenlijk feitelijk: Ja, uh, we zien niks, dus waar hebben we het over? Nee, dat, dus, dat, dus, dus meld dat soort dingen, dat, dat, is, dat is prima. Dat is duidelijk, als, ja. er, als er niet gemeld is, dan is er niks. Ja, zo zou je het kunnen vertalen, inderdaad. Ja. Hetzelfde geldt voor uh, uh, de grote krocht. Er is dus ook wel een discussie-item, gaat daar nog wat gebeuren? Uh, in, in welk opzicht? Nou, de bestrating, uh, de verbetering. Het is een golvend uh, uh, bestratingspleintje aan het worden zo. Uh, ja, zeker. Ook daar zijn wij toevallig uh, vorige week... hebben uh, we daar nu een aanzet van gemaakt om wat uh, te verhelpen. Wat we, uh, zeker bij de Grote Kracht. Uh, uh, ja, dat, dat, dat is een hele aparte situatie. Uh, als je kijkt op de stoep, bijvoorbeeld. Die je loopt zo schuin af. Die loopt schuin af. Ja. En bij de, uh, er zitten natuurlijk veel winkels. En de ene, bij de ene is het, het keurig netjes op de drempel van de winkel. En de, bij de andere zit er een uh, centimeter of veertig zelfs... Uh, tussen de straat en de ingang van ja. de winkel. Um, er is vorige week opdracht gegeven om dat te gaan verhelpen ik ben er zelf een paar weken geleden geweest uh, kijken um, en ik zei ja dit, dit is echt heel raar dus Jij, dat, dat wordt nu uh, als je er zo eens naar kijkt geholpen. zou je eigenlijk een, een, een, een treestoep moeten maken want het gaat echt bij sommige winkels uh, 45 graden bij ja, andere zeker. winkels ja. uh, loopt het helemaal aan ja. nou, en wat we natuurlijk heel uh, belangrijk vinden, je kan wel een trae maken of een, of een stoepje of wat dan ook maar Um, wat bij ons altijd hoog in het vaandel staat, is sowieso de toegankelijkheid. Dus voor iedereen, mm -hmm. ook degene die wat minder goed te benen zijn of slecht te benen zijn, moet dat goed toegankelijk zijn. Uh, zeker in het kader voor het goed bedienen van de ondernemers uh, moeten we dat goed oplossen. En dat wordt nu ook gedaan. Nou, er zijn nog twee uh, soorten toezeggingen dat daar wat gaat gebeuren. Eigenlijk al drie. Ja, en die ene, dat is niet eens een toezegging, want dat gebeurt al. Dus oh. dat, uh, dat, is, dat is makkelijk toezegging. Nou, ik kom zo nog op een belofte terug die u uh, gedaan hebt. Dat mag altijd. Maar uh, eerst wil ik het nog even over lantaarnpalen hebben. Het is droevig gesteld met de lantaarnpalen in Zandvoort. Als je in een klein rondje loopt door het centrum, zie je dat er 16 stuk zijn. Uh, van uh, diverse zijn er al uh, meerdere meldingen gemaakt. Bijvoorbeeld in de Zwale Weestraat uh, bij nummer 2 of 12. Daar wilde ik even vanaf zijn. 2 is het gemeentehuis, dus ik weet niet. Uh... Dan is het 12. Het is net voorbij dat steegje. Die is al twee jaar stuk. De bewoners hebben daar diverse meldingen over gedaan. Ze zegt: er gebeurt gewoon niks. Um, uw uitzicht van het raadhuis. In de kleine krocht zijn er twee onthoofd, vier stuk. Uh, Raadersplein is er één stuk. Op de grote krocht zijn er zes stuk. Um, daar is al diverse meldingen over gedaan. Um, ik ben zo eigenwijs geweest om zelf ook even melding te doen. Uh, dan word je gevraagd om de lantaarnpaalnummers uh, op te schrijven is het niet handiger om die dingen gewoon aan te zetten... en af en toe eens te controleren? Uh, dat zijn een aantal vragen die u hier stelt. Um, wat, wat mij opgevallen is... Um, toen ik in dit dossier ging verdiepen... Uh, heb ik eens navraag gedaan van... Uh, kijk, de handvraag is nou... want ik, ik maand dat u gelijk heeft... Um, er zijn ook dingen opgelost trouwens. Zo, uh, een stukje uh, Boulevard Banaar, uh, Venema Plein bijvoorbeeld, dat is uh, keurig netjes hersteld. Een nou, bou Boulevard landen. Banaar is een, een keur aan wit licht en geel licht, dus dat is ook niet helemaal netjes opgelost. Maar we doen het wel. Ja, dat is waar. En daar ging het even om. Um, kijk, wat, en, wat, wat u nu zegt, dat, dat is eigenlijk de, de, de spijker op zijn kop. Ik, ik heb eens navraag gedaan van waarom leggen wij niet bijvoorbeeld, om snel te kunnen acteren, een aantal van die lantaarnpalen op voorraad? De vraag die daarna gesteld werd aan mij... ja, welke bedoelt u precies? Ik zeg: nou, het lijkt nog wel duidelijk de palen hmm. die er staan. Ja, maar welke van de 24? Uh, nu zal ik nu geen geluid maken, maar het ging ongeveer als... <lacht> uh, 24 soorten uh, paanpalen ja, in een... Uh, nou, ik wil niet uh, veel zeggen, maar zo groot is deze gemeente nou ook weer niet. Ik zei, kunnen we daar nou niet iets slimmer mee omgaan? Dus ik heb nu de discussie uh, aangeslingerd van... laten van die 24... Uh, Vier maken. Nou, ik, heb, ik was nog conservatiever uh, twaalf. Laten we oh. gewoon eens de helft doen. Mm -hmm. Dan kan je krijgen dat er uh, op uh, verschillende plekken... of in, in de verschillende straten verschillende lantaarnpalen gaan staan. Maar ik denk, dat vermoed ik althans... maar ik denk ook wel dat ik redelijk op de goede lijn zit... dat de inwoners het belangrijker vinden dat het lichter doet... dan dat die al die lantaarnpalen eender zijn. Daar wil ik één uitzondering op maken is namelijk het oude centrum van het dorp. Daar vind ik het wel mooi dat er een beetje klassieke lantaarnpalen staan. Dus ik heb nu uh, twee dingen gevraagd of gezegd. Kijk, de wethouder moet geen opdrachten uitvaardigen, maar ik heb wel dringend verzocht aan, duwtje, and, een duwtje and, geven. aan de andere organisatie. We doen er twee dingen. Eén, minder soorten lantaarnpalen, minder verschillend. En twee, ga van die minder verschillende lantaarnpalen een aantal echte vooruit leggen, met name... Er zijn altijd een, een paar die eruit gereden worden. of die snel stuk gaan. of die omvallen. of nou, er gebeurt iets mee. De uh, usual suspects, zou ik maar zeggen. Ja. ga die nou extra bedienen. En er is een verschil. en dan ben ik klaar met mijn verhaal. een verschil tussen de paal zelf. en de zogenaamde armatuur. de kap, zeg maar, die erin zit. en ook daarvan uh, zeg ik van. ook die moet op voorraad liggen. Het, uh, het vervelende is. of het ingewikkelde is. en dat heb ik ook al een paar keer uitgelegd in raad en commissie. Uh, ...het systeem wat daarachter zit. Het is niet zo dat uh, de wethouder of de ambtenaar zelf... ...de lantaarnpaal gaat uh, repareren. Dat is uitbesteed aan een bedrijf, Heijmans. Als het puur de paal of de kap is... ...dan doet Heijmans dus. Maar wat ook vaak gebeurt... ...en dat is misschien wel door de omgeving waarin we wonen... Uh, ...wat er in de grond zit... Uh, ...is van liander. Dat is liander. Ja. Dus als er iets uh, in de grond aan de hand is... ...en ik ben niet technisch, dus ik zou niet weten wat... ...maar daardoor doet hij het niet... ...kan het zijn dat door het vervangen van een lamp... Het, Even doet, maar dat zeg maar het grotere probleem in de, grond in de grond. zit. En als, ik zou je dan eens willen aanraden, bel Jan erop om wat te regelen. Uh, zult u begrijpen dat dat niet uh, uh, in een dag. Uh, gedaan nee, nee, dat, dat snap daar ik Daar zit een grote wachttijd ja. in. Nou, daar zit wel. Uh, uh, uh, dat kost veel tijd. Dat laat opgelet <coughs> dat uh, lantaarnpalen die er al twee, drie jaar uit liggen. Ja, dat, dat is natuurlijk iets wat, uh, wat gewoon niet kan. Zelfs vijf jaar. Uh, zelfs vijf jaar. Dus die uh, uh, onthoofden bij. Uh, de trap van het raadhuis. Ja, en ik, en ik ken er nog eentje die er. Uh, inderdaad een paar jaar. daarvan heb ik wel gezegd. Door ja, nu, nu tijd. Dit, ja, dit, dit kan echt niet. Daar moeten we gewoon nu. Uh, meteen op schakelen. We blijven het volgen. want uh, na de melding. van de Haltestraat. zijn er ineens drie die het weer wel doen. Dus er wordt toch wel aan gewerkt. Uh, prima. Um, als laatste, want uh, Sven die uh, gaat zo. ons wat GVVP praten en de moties. Um, de belofte. U heeft, nieuw, u heeft op de nieuw een belofte gedaan aan een bekende zantwoord. Zeker, en die belofte, die, uh, ik weet precies wat het over gaat. Um, en die wordt ook uitgevoerd. Dus uh, eind deze maand uh, moet de klok vandaag staan. U heeft nog een week. Ik heb nog een week, ja. Dus uh, ik weet dat hij een is. Ik heb gezegd wat er ook gebeurt, hij moet er staan. Um, hij is in ieder geval uh, nou, bijna binnen, zou ik zeggen. Dus uh, we gaan het uh, zeker neerzetten en ik zal daar. Uh, Feestelijk open. Als die staat... Nou, een klok open, dat moeten we juist niet doen. <laughs> uh, maar als die, als die er staat... zal ik daar wel rugbaarheid aan geven... dat hij uh, het weer doet. Maar waar gaat het over? Over de klok van Waning. Ik zal het je zo uitleggen. Uh, iemand vroeg tijdens de receptie aan de wethouder... Van, uh, dat heb je nou al, uh, al zo lang geroepen. Wanneer gaat het nu gebeuren? Hij zei, ik beloof je. Eind van de maand doet hij het. Dus we gaan dat zien. Wethouder, ja. dank voor tijd en komst. Graag gedaan. En uitleg. Dank ja. u wel. Helaas geen koffie. We krijgen de koffieapparaat niet op gang. Oh, nee. oh. Ja. En ik ga verder met muziek. Ja, Alles kan een mens gelukkig maken. Ik ga niet zeggen dat ik iets tekort kom.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 Dat ik net iets vaker, iets vaker simpelweg gelukkig was. Een eigen heid, een onder de zon. Ja, we gaan uh, gelijk beginnen omdat uh, Sven Drommel, die aangesloten is, uh, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, uh. Hij moet met de trein van 49, dus we gaan met de sneltreinvaart. Er doorheen? Nou, niet helemaal, want er zijn natuurlijk al een aantal dingen die, uh, die de revue passeren. En het gaat voornamelijk over het gemeentelijk vervoers- en verkeersplan. Verkeers- en vervoersplan. Juist. Ja, ik zie die vinger al omhoog <laughs> hangen. Um, wat wat die is aangenomen? Um, ik had ergens de tegenstemmers uh, uh, genoteerd: uh, Jong Zandvoort en uh, OPZ. Um, eerst, wat doet het GVVP voor ons? Ja, het, het GVVP is eigenlijk een ja, grote plan... waarin we ja, op hoofdlijnen vier punten beschrijven uh, voor Zandvoort. En het gaat onder andere over het uh, optimaliseren ja, van alle uh, vervoerswijzen. Uh, hoe we sturende keuzes kunnen gaan maken voor het uh, parkeren. Hoe we de verkeersveiligheid uh, kunnen verbeteren. En ook hoe we de leefbaarheid in woonwijken uh, kunnen aanpakken. Dus dat zijn eigenlijk uh, ja, de vier hoofdpunten die in het uh, GVVP aan bod komen... Ja, en als je dat ook zo beluistert. Ja, dat zijn wel allemaal dingen dat op het moment dat je die een stap vooruit kan helpen, mm -hmm. ja, is dat natuurlijk alleen maar goed nieuws en positief. Daar werd uh, aardig over. Nou ja, er werd rustig over gediscussieerd. We uh, uh, vonden het er, nou, netjes een keertje. In plaats van uh, op de man werd er nu gewoon met de bal gespeeld. Um, hoe zet je er zelf in? Ja, het heeft natuurlijk wel een beetje een uh, geschiedenis. Uh, niet, een hele ges niet een hele lange uh, geschiedenis. Nou, wel tot het tot stand komen van het GVVP. Alleen enkele maanden terug was het GVVP ook aangeboden in de Raad. Alleen toen bleek er toch nog best wel veel onduidelijkheden in te zitten. Inwoners waren onvoldoende geïnformeerd. Er zat ineens een hele exotische verkeersplein... als suggestie bij de Shell ingetekend. En daarvan hadden we eigenlijk gezegd... het is niet goed, het moet terug naar de tekentafel... Um, en daarmee ja, zou het weer in de la uh, verdwijnen. Alleen ja, wij vonden het toch, uh, zeker ook omdat het uh, om best wel belangrijke punten gaat... als je het nou hebt over parkeren of de bereikbaarheid van Zandvoort. Ja, dat is niet iets waar, waarvan we willen dat het in de la verdwijnt. Uh, Ik neem, verdwijnt. neem aan dat je als je nu wij gebruikt, even de hele raad uh, bedoelt. Um, Want ja, de hele raad was er nee, toen niet mee eens. Klopt, we spreken als, uh, als de raad. Ja, ja. uh, en... Komt zo wel op de VVD. Ja, oké, okay. <laughs> helemaal goed. Um, nee, dus uh, het GVVP was uh, niet besluitrijp uh, verklaard. Mm -hmm. En daarop hebben wij uh, eigenlijk uh, ja, de pen opgepakt om een motie uh, te schrijven. Met een paar aandachtspunten uh, die we ook hebben uh, gehoord in de raad en in de commissie. Ja, om het GVVP uh, wel besluitrijp uh, te maken. En uh, dan gaat het onder andere over het uh, ja, weghalen van het uh, verkeersplein bij de Shell. Waardoor de hele P-route naar de zuid uh, zou komen te veranderen. En ook uh, duidelijk maken dat bij elk ja, ingrijpende verkeersbesluit of aanpassing van de weg... Ja, dat voorafgaande aan zo'n uh, besluit, ja, dat er ook participatie met onder andere ook de wijk... maar ook de rest uh, van Zandvoort dan moet plaatsvinden. Um, ja, Omdat vaak een straat raakt natuurlijk direct uh, de bewoners van die straat. Dat is yes, correct. Maar ja, de gebruikers van de straat, en dat is vaak ook bijna heel Zandvoort... of een groot deel van Zandvoort, ja, die zijn ook uh, belanghebbenden. Dus we hebben gezegd, dat moet je meenemen... Nou, dat is ook in die hoedanigheid verwerkt in het GVVP. En daarom heeft uh, ja, de Raad afgelopen dinsdag wel voor kunnen stemmen. Uh, op twee partijen, nou, wat was hun tegen? Ja, het voornaamste tegenpunt wat ik hoorde... en dat vond ik best wel onduidelijkheid. Uh, onduidelijk, moet ik zeggen. Uh, want men gaf aan uh, dat de P-route gewijzigd zou uh, worden... en dat die niet langs uh, het zuiden van Zandvoort moet gaan lopen. Alleen de status quo zoals die nu is, is dat de route ook al op die manier loopt. Dus ik kan niet helemaal goed ja, achterhalen wat nou echt het uh, grootste bezwaar is. Um, maar ik heb wel het gevoel dat dat deels ook zit in de maximale snelheid um, in Zandvoort. Um, want het GVVP biedt nu wel ruimte om um, die bijvoorbeeld te verlagen op hele gevaarlijke punten. Nou, als ik het plaatje kijk, dan is wordt heel Zandvoort 30 kilometer behalve uh, de... De, het eind van de Gerkenstraat en, uh, en, en de boulevard. En de Van Lennepweg. En, en de, de burgemeester Lennepweg. van Alpenstraat. Ja, ja. En nog de Salaan. Uh, dus dat is een heel groot gedeelte uh, wat wel nog 50 uh, blijft. Mm -hmm. En een deel waarvan uh, gezegd wordt... nou ja, daarvoor zien we wellicht in de toekomst... dat dat gewijzigd moet gaan worden. Uh, maar wat ik al zei, wat we wel uh, hebben bewerkstelligd... is dat voorafgaand aan zo'n wijziging... Ja, wordt er wel nog gekeken of Zandvoort uh, dat wel een goed idee vindt. Um, en ja, ook wel uh, interessant uh, dat u dat nu aanhaalt. Uh, de snelheid, dat is toch altijd iets wat uh, veel meningen oproept. Zo ja. hebben we ook ja, ongelooflijk veel uh, brieven ontvangen... van inwoners vanuit de, van de Zandvoortslaan... die graag de snelheid uh, verlaagd zien worden uh, naar 30 kilometer per uur. En dan gaat het om een stuk vanaf uh, Nieuw Unicum... tot uh, met, ja, dat je Zandvoort inrijdt, om zomaar te zeggen. Ja, wij vroegen ons af... Ja, we, we hebben nu wel heel veel... Uh, uh, brieven ontvangen van inwoners. Maar hoe denkt Zandvoort daar eigenlijk over? Dus we hebben een soort van uh, polletje uh, yeah. online gezet... op uh, social media, op Facebook. En we hebben eigenlijk uh, ja, ongeveer drie tot 400 reacties uh, daarop gekregen. Waar toch wel een overwegend geluid was... Van, uh, dat mensen toch liever zien, het is een doorgaande weg. En daar moet je ook gewoon met een uh, passende snelheid over kunnen rijden... Lees je het, 50 km per uur. Een, een doorgaande weg is uh, uh, ook de Hogeweg en, uh, en de Engelbertstraat uh, richting, uh, richting Boulevard. En die uh, gaat nu ook getemperd worden naar 30. Uh, door wat maatregelen die misschien remmend zijn. Maar is zo'n Zandvoortselaan uh, is echt het dorp uit. En ik kan me voorstellen dat het uh, lastig is. Maar uh, er is nu, uh, hoe heet dat, geluidwerend uh, asfalt neergelegd. Dus het zou een stuk minder moeten zijn. Denk ik. Ja, dat, uh, dat, dat denk dus, ik ook. Ja, dat en denken de, we allemaal. Ja. As, asfalt, ja, het is wat het bijzonder waar we allemaal wel niet in beland raken. Ja. Wat voor discussies in de raad. En het gaat nu uh, <laughs> over allemaal specifieke asfalttypes. Maar je kan natuurlijk, uh, ja, voorstellen al helemaal als je een hele beschadigde Sandvortslaan hebt en als je daarna weer de Sandvortslaan goed renoveert met uh, ja, het nieuwste asfalt, dat het ongelofelijke impact ja, het is, heeft op het geluid. Alleen uh, wat ik wel nog uh, gezegd wil hebben is even los van die maximale snelheid... waar inwoners zich over het algemeen ja, het meest aan storen. En dat deel ik volledig. Ja, dat is eigenlijk asociaal en te hard rijden van, uh, van mensen. En dat is ook wel een behoorlijke ja, opgave uh, ja, om daar wat aan te doen. Ik ben dat uh, helemaal met u eens. Het asociale rijgedrag van uh, mensen dat uh, varieert van fietsers, uh, scootmobielen... En, en andere vervoersmiddelen... Maar daar kan je dus niet iets, iets op aanpassen voor snelheid. Dan moet je de, de overtreder aanpakken die dat doet, zou ik dan zeggen. Ja, aan de ene kant is het heel erg lastig. Want je moet dan uh, ervoor zorgen dat andere mensen zich uh, anders gaan gedragen. Maar aan de andere kant is het ook eenvoudig Als we onszelf gewoon allemaal uh, gedragen... en mijn moeder zei altijd, behandel een ander zoals je zelf behandeld wil worden... Dus ik zou iedereen willen oproepen... reis zo hard in de straat als je zou willen... dat er ook uh, bij jou in de straat gereden uh, wordt. Ja, dan is er helemaal niks aan de hand. Mm -hmm. Dan hoeven we ook geen politieagent naast de weg uh, te zetten. En dan kunnen we ook dat geld in uh, veel nutterige dingen uh, steken. Ja, er is de, het amendement van, uh, van OPZ... Over, uh, over die doorgaande wegen. Dat is ook uh, afgehamerd. Dat ging ook weg. Het uh, amendement? Om, ja, dat... Dat uh, klopt. Uh, we hadden daar, uh... Een aantal straten zouden er dan wel 50 moeten uh, zijn... omdat daar mensen uh, hulpdiensten voorbij zouden moeten komen. Ja, klopt. En dat uh, onderschrijven wij ook zeker. Uh, vooral ook als het gaat om uh, de hulpdiensten. Die mogen wel uh, met circa 40 km per uur... indien het veilig kan uh, harder rijden. Uh, maar bijvoorbeeld voor heel veel uh, vrijwilligers van de KNRM... of uh, de reddingsbrigade, ja, daar geldt dat natuurlijk niet... Dus in die zin vonden wij het heel erg logisch... dat die uitvalswegen um, van de hulpdiensten... wel nog een hogere maximale snelheid zouden hebben. Alleen ja, de vraag voor ons was toen... Ja, om welke wegen gaat het dan? Kan daar duidelijkheid over uh, gegeven worden? Ja, dat is moeilijk, want dan zou je alle vrijwilligers in kaart moeten brengen... en dan van naar waar je naartoe moet. Naar de brandweerkazerne of naar de KNRM-loods. Dat lijkt me een heel, uh, hele opgave. Dat klopt, maar we hadden een heel goed uh, voorstel. Eigenlijk het hele rondje Zandvoort... Alleen, uh, daar waren onder andere ook uh, de burgemeester Engelbertstraat opgenoemd... Ja. waarvan we juist ook in een participatieproces uh, uh, naar inwoners hadden ge gecommuniceerd. En die, waren daar ook, uh, die konden zich daar ook in vinden dat het 30 kilometer per uur zou worden. Ja, dan zouden we dat nu weer terugdraaien. Kijk, en dat vinden wij ja, niet uh, geen behoorlijk bestuur. Op het moment dat wij een besluit nemen en de, inwoners, uh, de bewoners van zo'n straat die staan er ook achter... ja, dan gaan we niet uh, weer terugkomen op dat besluit... Nou ja, het hele uh, Engelbertstraat, dat, dat komt nog aan de orde. Jullie, uh, VVD, hebben ook een motie ingediend? Ja, we hebben zelfs uh, schriftelijke vragen uh, ingediend... voorafgaand uh, mm -hmm. aan die motie. En dat ging er eigenlijk over dat... Uh, ja, de inwoners van de burgemeester Engelbertstraat... die werden op een uh, bijeenkomst geïnformeerd... over ja, het opknappen en het renoveren van die straat. En eigenlijk het eerste wat werd gezegd was... Er gaan 35 parkeerplekken uh, verwijderen, uh, uh, die gaan verdwijnen. En we weten niet hoe we het gaan oplossen. Nou, in de commissie hadden wij ook al vragen gesteld. Kunnen we dat niet oplossen met tijdelijk het Holland Casino? voordat er echt een permanente uh, oplossing is. En met het Holland Casino bedoel ik uh, de garage onder het Holland Casino. Um, en daarom hebben wij uh, vragen gesteld uh, om daar duidelijkheid over te, mm -hmm. te scheppen. Ja, en die vragen die waren kennelijk zo goed uh, dat Jong antwoord die in een motie had gegoten ja, daar konden wij niet tegen zijn. Uh, nou, dat is ook een motie die, uh, die, die jullie ondertekend hebben volgens mij. Even, even kijken wat er boven staat. VVD, Zet, Jongs Antwoord. Uh, wat vond je van de antwoorden van de wethouder? Ja, de antwoorden van de, van de wethouder die uh, uh, zijn... Ja, ik, ik krijg hier nou, een... de wethouder, dat wethouder staat... Al, dat die altijd goed zijn. De wethouder uh, is er nog, maar... Nou, laat, je niet rimmen, laat je niet remmen door zijn aanwezigheid. De antwoorden van de wethouder die zijn vaak veel uh, belovend. Maar wij zijn af en toe ook op zoek naar een stukje duidelijkheid. Um, ja, en soms um, ja, kan, kan het daar wel iets, uh, iets beter op. Maar desalniettemin hebben we wel uh, voldoende vertrouwen in een goede afloop. Uh, maar wat wij vooral voor hebben gepleit is ook richting die inwoners. Ja, of de oplossing nou uh, A of B is. Geeft daar in ieder geval uh, duidelijkheid over. Uh, want... Um, aangeven, ja, er is een oplossing, maar we weten nog niet precies wat het gaat worden. Ja, dat klinkt een beetje alsof je met lege handen staat. En daar zijn we niet voor. Oké, okay, nou, um, we gaan het afronden, want uh, ik zie je al een beetje kijken. En het is uh, tien over half en om 49 gaat jouw trein, dus je moet, uh, uh, je moet redelijk fietsen. Um, voor de rest was het uh, naar tevredenheid, de GVVP en, uh, en de moties en de amendementen. Dat was het uh, zeker. En met het vaststellen van het GVVP, dat is pas het uh, begin. Uh, om in ieder geval Zandvoort uh, ja, veiliger en bereikbaarder te houden. Maar dat is in ieder geval wel een uh, stap in de goede richting. Nou, dan wens uh, ik je een goede rit op de fiets naar het uh, station. Dank voor komst en uitleg. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Dankjewel. Dank je wel. Dank je. Een, een, een snel interview met uh, Sven. We hadden nog uh, heel lang door kunnen praten. De wethouder stond erbij en keken naar uh, een onderwerp wat uh, uh, lang besproken is, veel besproken is. Um, maar goed, het is aangenomen, dus uh, we gaan kijken wat het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan ons gaat brengen. Inmiddels is aangeschoven Gerrit Bodden. Goedemorgen. Goedemorgen. Er wordt eerst even interbridge gesproken, heb ik in de gaten. Ja, ja zeker. Ja. We kunnen elkaar ja. heel goed natuurlijk zijn. Ja. Bridgemaatjes. Ja. Ja, ja. Jullie britsen niet samen? Ja. Uh, we zitten wel op dezelfde club. Pim ben al jarenlang lid van ja. de Brits britsclub. We spelen het, het, ook tegen elkaar. Hetzelfde ja. niveau? Ja, nou, min of ook. meer ja, wel. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Ik heb ook nee, begrepen dat, is, dat, het... dat er niveaus zijn in britsen en klasses. U er toch over begint, inderdaad. <laughs> nou, we, we gaan bij het begin beginnen. Ja. Want elk uh, begin van welke sport ook begint met het leren van. Absoluut. En uh, jullie zijn nu uh, aan het opzetten. Ja. Jullie wilden een beginnerscursus uh, dat doen. Dat klopt. Hoe, hoe zit dat in elkaar? Nou, de aanleiding is dat eigenlijk bij alle Britsclubs in Nederland... dat wordt ook geconstateerd door de Nederlandse Britsbond... dat er een, al jarenlang een terugloop is van het aantal leden. Dus er is over nagedacht, hoe kunnen we dat nou de aanwas weer verder stimuleren? En een van de ideeën is om zelf als club een cursus... met name voor beginners te organiseren. Dus met ondersteuning van de Nederlandse Britsbond hebben we dit opgepakt... Zijn... Hebben zij, hebben zij een, een, een lespakket gemaakt? Of ja. ga je dat zelf. Ja, uh... ja. En er zijn verschillende, er is verschillende lesmateriaal. Wij maken inderdaad. Wij hebben ervoor gekozen. in overleg met uh, Mary van Dam. die uh, onze docent is. Uh, um, om gebruik te maken van het standaard lesmateriaal. van de NBB. Uh, en zij ondersteunen ons daar ook in. Uh, je krijgt ook, uh, uh, kunt ook een korting krijgen op een lesmateriaal. Want ja, men wil ja. stimuleren ja, dat er ja. nieuwe aanwas komt. Het kost toch geld allemaal? Hè? Het kost geld. Dat is nou eenmaal zo. Hobby's kosten geld. Nou valt het over het algemeen nog wel mee hoor met Britje Maar goed, daar komen we misschien nog wel op. Daar komen we zeker op. <laughs> <laughs> nou ja u, u heeft volkomen gelijk. Want als je een fiets wil, uh, wil hebben, dan kost het veel geld. Als je dat gaat voetballen, om. moet je kleren kopen. Absoluut. Enzovoort, enzovoort. Ja. En hier ben je met een, eigenlijk met uh, uh, een, een zaal en een paar goede setkaarten ben je al klaar. Absoluut. Ja, en deze cursus, even los van de kosten zijn als je lid ja, ja. bent van de Britsclub Club. Maar deze cursus, dat staat ook in het stukje in de krant, die, die, die kost 175 euro. Daarvoor krijg je 14 Britslessen, uh, Je krijgt het lesmateriaal. Uh, je wordt een uh, lid via een cursistenlidmaatschap van de MBB. Waardoor je eigenlijk uh, ja, volwaardig meedraait als lid van de als vereniging. Lid. Eh, waardoor je ook per jaar, vijf, zes keer per jaar, het magazine eh, in de bus krijgt. De dus, drie... informatie die komt ook. Die informatie die komt ook, inderdaad. En eh, ja, dan hebben we het over 12,5 euro per lesavond. Ja, daar, als, je, als je dan dat zou willen uh, beginnen of eraan snuffelen. dan is dat een, een redelijk bedrag. Ja, dat lijkt me een hele prima investering om eens te kijken of het ja. iets voor je is. En uh, ja, uh, wat ook in het stukje in het Zandvoortse korantje staat... het gaat natuurlijk om de uitdaging om het spel zo goed mogelijk te doen. Ja. Voor sommige mensen mag je ook niet zeggen dat het een spelletje is... want het is officieel een Dingsport. Maar goed, wat we net al zeiden, je kunt het op verschillende niveaus spelen. En uh, dat uitzicht ook in de organisatie van een competitie... zoals bij ons op de donderdagmiddag ja. of de woensdagavond. Uh, dat wordt vormgegeven doordat je speelt in lijnen... We kennen een lijn A, B en C. Waarbij de A-lijn zeg maar, de meest gevorderde spelers zitten van een wat hoger niveau. En zo terug naar de B en de C. Maar dat betekent ook dat als je goed, een goede score haalt met je partner, dat je kunt promoveren. Um, de, de, de plaatsing in A, B of C lijnen ja. hangt af van een aantal gemiddelde scores. Ja. Uh, als we kijken uh, hoe dat bij ons georganiseerd is en dat geldt eigenlijk voor elke BRIT-vereniging in Nederland, uh, spelen we op jaarbasis ruim 30, uh, 35 uh, uh, competities. Of eigenlijk zijn het zes competities met vijf of zes zittingen, zoals het officieel hmm. heet. En elke, elke ronde, elke competitie wordt afgesloten. Uh, met een, een score die je behaald hebt over die vijf of zes zittingen. En aan de hand daarvan uh, zijn een aantal paarden... je speelt altijd per paar... een mm -hmm. uh, aantal paarden promoveren en een aantal paarden degraderen. En het voordeel daarvan is ook dat je steeds weer nieuwe mensen tegenkomt natuurlijk. Dat klopt. Um, je zit in zo'n lijn. Ja. En na een aantal scores ga je een lijn omhoog. Dat kan, dat kan. Het is meestal zo dat. Uh, dus is dat moeilijk om, om in de, dat niveau dan te, te handhaven? Uh, voor een aantal mensen wel, voor een aantal mensen niet. Uh, en hoe vaker je het speelt, uh, hoe beter je mm -hmm. uh, wordt natuurlijk. Want uh, ja, aldoende leert men. Uh, maar er zijn ook mensen die wat meer ambitie hebben dan, dan de ander. Dat is in elke sport zo. Sommigen doen ja. het recreatief en uh, anderen willen per se in het eerste elf al ja. spelen. Ja, maar het leuke ervan natuurlijk is, uh, als je de lijn A, B en C hebt bij ons dan op de donderdagmiddag. We spelen ook op de woensdagavond. Dan hebben we twee lijnen, A en B, omdat er wat minder spelers beschikbaar zijn. Um, toch kan dat samen in één zaal spelen, want uh, per lijn speel je dezelfde spellen. Dus per lijn worden ook mensen bij elkaar gezet, ja. om het simpel te houden. Ja, ja, dus ons ledenbestand is ingedeeld in... Zoveel A, zoveel B, zoveel C. Wim, okay. wat speel jij? Ik speel zelf in de A, sorry. sorry. Nou, op dit sorry. moment staat ik helemaal bovenaan. Oeh. Ja, dat is toeval hoor. <lacht> <lacht> nou, hé! Hey, hey. is dat toeval? <lacht> ik zet zijn telefoon even uit. Nee, ik moet... <lacht> nee, als, dat, als dat een aantal gemiddelde scores is, ben je dus eigenlijk de beste speler van... De Zand voor de Bisclub. Op dit moment op dit wel, ja. Moment. Ja, ja. Ja. Ja. Maar dat wisselt per week, hè? Dat kan, kan per week wisselen. Ja, ja. Hij kan het ook volhouden. Dat kan, absoluut. Ik kom Pim regelmatig tegen. Want en ik ben probe mijn partner u, u, u, u probeert hem naar beneden te houden. Nou, dat is eigenlijk een beetje de uitdaging die erin zit natuurlijk. Uh, je maar... probeert je eigen spel zo goed mogelijk te spelen. En ook uh, uh, te achterhalen wat de intentie, de bedoeling is van het bieding. ...systeem of de biedingen die je tegen tegenpaard doet. En dan probeer je hem uh, uh, up of down te spelen, zoals het heet. U, uh, u gebruikt al een, uh, een inside-term, ja. het, het bieden. Um, hoeveel kaarten krijgt iedereen? Uh, bij Bridge speel je met een volledige set kaarten, dus 52, <coughs> sorry, 52 kaarten. Iedereen krijgt 13 kaarten. 13 kaarten, in de ja, hand? in de hand. Ik bekijk mijn kaarten. Ja. En Hoe ga ik dan bieden? Um, en waar bied ik op? De, er zijn verschillende biedsystemen <coughs> ontwikkeld. Uh, het meest populair op dit moment is wat men noemt vijfkaart hoog. Naast dat je je kaarten krijgt, krijg je een zogenaamde biddingbox. Daarin zitten dan weer kaartjes waar die, die een bot symboliseren... Ik noem maar even iets zonder daar een betekenis aan te hechten. Een kaartje waar één en een harte op staat. Als binnen jouw biedsysteem uh, de dertien kaarten in je handen zeggen... dit is geschikt om één harte te bieden... dan pak je, want het is een stilspel. Mm -hmm. Pak je dat ene kaartje uit je biddingbox en die leg je op tafel. Je zegt, oké, okay, ik, ik bied één harte. Dan is de volgende, die links van je zit, is aan de beurt. Die mag ook een bord doen. Het bieden is, denk ik, hmm. ik kan zoveel slagen halen. Oh ja, inderdaad. Okay. En dat kan met troef of zonder troef. Ja, oké. Okay. Uh, ik, ik bied dus, ik, ik kijk in mijn kaarten... ik houd het simpel, ik zie uh, vier hazen... dan heb ik vier slagen in mijn handen. Uh, zou kunnen. En die kan dat ik dus denk, bieden? He? dat, dat is, hoeft, nee, hoeft ook niet. Nee, nee, nee. nee als een van Maar dat, de dat hazen... denk ik dan. Ja. En dus dan bied ik vier slagen. En dan mag Pim bieden, en dan mag u bieden... en dan gaan we spelen. Ja, maar het begint... Uh, stel even dat je zegt, ik denk, ik kan drie, vier slagen maken. Dat betekent dat je van de dertien kaarten die je hebt, dus de potentiële dertien slagen, mm -hmm. als je denkt dat je de vier kunt maken, je moet in elk geval het boekje maken zoals het heet. Dus de basis is zes slagen maken. En alles wat erboven zit, als ik zeg, ik bied één harte, dan denk ik dat ik zeven slagen. Zeven slagen. Aha. Ja, daar komt dus alweer een, ja, een, een moeilijkheidje tekenen. bij. Ja, ja nou, dit hele systeem, dat is natuurlijk het onderwerp van de cursus. Ja, dat snap ik, want zoals ik het benader met die vier slagen... dat blijkt er dus dan tien te moeten zijn. Ja. Dus ik heb Klopt. al heel wat geleerd, Pim. Ja, ja heel goed, hè? He? Um, nog even over de cursus, want het klokje tikt ook door, zie ik. En, um, dat staat natuurlijk in, in de Santerse krant ja. uitgeschreven. Ja. Maar nogmaals, uh, recap, wanneer is de cursus? De cursus begint op 11 februari en die duurt tot 3 juni. Daar zitten een aantal woensdagen die daartussen uitvallen en er wordt gespeeld. Is het altijd woensdag? Het is altijd woensdagavond. Vaste woensdagavond in de blauwe tram. Om half acht. En dat duurt ongeveer tot een uur of tien. Dan is voor een Denksport toch wel een hele, hele tijd. Als je dat moet even leren. Ja. Dat zie ik dan zo ja. even... Ja, ja. ja. Ja, de cursus die wordt gegeven... Dus Het is heel, is heel dynamisch, studie... hoor. Het is heel dynamisch hoe die cursus gegeven wordt... met, uh, met een beamer en speluitleg. En, uh, en dat is, laat ik zeggen, ongeveer anderhalf uur is theorie. En dan ga je in groepjes ga je pro uitproberen wat je die avond geleerd hebt. Zit er iemand... Bij mij, als ik dat uh, aan het proberen ben. Dus ja. Zodat ik eens om kan kijken van, uh, wat denk jij ervan? Nou, de docent is natuurlijk de eerste verantwoordelijke voor het lesmateriaal mm -hmm. en het, uh, het geven van die les. En uh, in onze mening hebben we een hele leuke dame gevonden om die graag deze cursus wilde verzorgen. Zij heet Mary van Dam en heel toevallig kwamen we erachter dat zij vorig jaar ook nog uh, dat Nederlands kampioen is geworden met kijk, de bij de NK Vrouwen. Dan haal je nog wat in huis. Ja, toch? Ja. Ga je daar uitdagen, Pim? <laughs> dat is wel een leuk idee. Nou. Ja. Ja, ja. Ja. <laughs> ja. Nou, bij deze. <laughs> <laughs> nou, de voorzitter heeft het gehoord. Ja, kijk aan. <laughs> um, dat is dus duidelijk. Uh, 1, uh, 175 euro voor uh, 14 lessen op uh, woensdagavonden. Ja. Uh, met begeleiding van uh, Familie, de kampioenen. Ja. Lesmateriaal wordt beschikbaar gesteld door jullie. Uh, opgeven, bij wie doe ik dat? Uh, dit staat ook in, uh, in het krantje. Als je een mail wilt sturen naar bestuurzbc.gmail.com... dan komt het bij mij terecht. Ik wil er wel naar toevoegen... we zijn al een beetje bezig geweest natuurlijk met het werven. Ja, ja. in, in de klas voor de cursisten is plek voor 16 cursisten... We hebben op dit moment in elk geval twaalf aanmeldingen. Dus daar is dan toch uh, enthousiasme over? Ja, absoluut, daar zijn we ook heel blij mee. Jonge mensen, gemiddelde mensen of oude ja, mensen? Ja, dat is ook het plan. We zijn nu begonnen met, uh, dat was een beetje een inkopper... bij de seniorenvereniging om da daar te werven. Dus de leeftijd zal, ik weet niet exact, die zal wat hoog liggen. Maar als dit een succes wordt, gaan we ook volgend jaar opnieuw beginnen. En dan eens kijken uh, naar uh, jeugd zeg, jeugd de 40 plusjes. Maar er worden ook scholencursussen georganiseerd. Nou, ja, dat, dat zou natuurlijk wel interessant zijn. We hebben genoeg uh, lagere scholen. dus Daar uh, zitten ook slimme schakers bij. Ja. Dus er zitten er ja. ook slimme britsjes bij. En dan lees je ook over in dat, uh, in dat magazine van de Bond. Hoe, hoe leuk scholen en kinderen dat ook, ook zijn gaan vinden. Dus... Nou ja, dat, daar, daar zit je ingang naar. Nou, ja, absoluut. Zeker voor de toekomst. Meneer Borre, ontzettend dank voor de uitleg. Ja, en gedaan. de ondersteuning van Pim. Hè, want uh, ja, ik moet wel even nog een keer roepen weergek. dat de beste van ja. Zandvoort aan de knoppen zit. Pim? Ja, dankjewel. <laughs> Pim? Dank voor uh, de techniek en de mooie muziekjes deze keer. Ja, volgende dank. keer, uh, beloofd is beloofd. Even Rolling Stones erbij. Ja. Uh, de redactie is gedaan door Gerloogman, door Hans Botman... en ik heb zelf ook een klein stukje gedaan. Mijn naam is Ben Zonneveld en ik spreek jullie volgende week. per weekend.